Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In de Haagse Schilderswijk wordt voorlopig geen enkele demonstratie meer toegestaan. Dat heeft burgemeester Van Aartsen gezegd. Hij denkt aan een verbod van twee maanden. Van Aartsen zegt de betogingen met pijn in het hart te verbieden... omdat het ingaat tegen democratische principes. Maar hij zegt dat hij de Schilderswijkers wil beschermen tegen radicalen van verschillende kanten. Van Aartsen overleefde een motie van wantrouwen van de PVV.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 Er zijn wel degelijk Russische militairen in Oost-Oekraïne, zeggen westerse journalisten, die gisteravond een Russisch konvooi de grens bij Donetsk zagen oversteken. Volgens een journalist van The Guardian gaat het om een kolonne van minstens 23 panzervoertuigen. Hij zegt dat de militaire voertuigen geen deel uitmaken van het Russische hulpkonvooi dat al dagen wordt gevolgd. Het openbaar vervoer in de grote steden is aanzienlijk veiliger geworden sinds de invoering van de OV-chipkaart. Blijkt uit onderzoek van trouw in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De OV-chipkaart werd in 2009 in die steden ingevoerd. Sinds die tijd zijn er vooral minder zwartrijders en daardoor is er minder agressie. In Oostenrijk is een reddingsoperatie bezig voor een Poolse speleoloog die op 250 meter onder de grond is komen vast te zitten. De man gleed gisteren uit en viel 7 meter in een grot in de deelstaat Salzburg. Hij liep enkele botbreuken op, heeft een hersenschudding en is onderkoeld geraakt. Tachtig reddingswerkers proberen de man omhoog te krijgen. Het weer opklaringen, maar af en toe ook een bui. Vanmiddag meer buien, mogelijk ook met onweer en hagel. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit John Bakker van de ANWB.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 ...is zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Mene uh, namens mijn collega Auko Beuving. Mijn naam is Jackelduif. Tot 12 uur heerlijke ontspannen jazz. En uh, we beginnen met de zwarte koffie... ...als u uh, ons dat niet euvelduidt. I'm Haven't slept a I The floor and watch the door and flow, the moments go No sugar. No cream. And black. Zwart en sterk, geen eh, crème erin, geen suiker erin, black coffee. Gezongen door uh, Madeleine Bell. en uh, ja, natuurlijk uh, een verdette op Haarlem uh, Jazz straks en Auco. Jij hebt je er meer in verdiept. Jij weet uh, nog veel meer artiesten te noemen als het gaat om wie er allemaal aantreden dit jaar. Ja, ze hebben weer een, een fantastisch programma in elkaar gezet. Uh, en in de loop van deze uitzending zal ik wel een paar noemen. En misschien ook wel wat muziek draaien van gasten die we daar mogen verwachten. Trouwens, ja. bedankt voor je zwarte koffie. Het oh. <laughs> gaat goed in. Ja. Uh, Bell samen met uh, de Bernard Berkhout uh, Swingmates. Ik ken ze niet, maar uh, nu wel. Man, he. we, hebben, we hebben er net van kunnen genieten. Ja. Wat, wat had jij voor ons... Uh, ja, ik, ik heb een paar uh, nummers uitgezocht van uh, cd's... die eigenlijk iedere rechtgeaarde jazzliefhebber in zijn kast uh, moet hebben staan. Een cd van Dexter Gordon raak het van en van Art Farmer. En ik begin met Dexter Gordon. De, ja, een klassieker, een fantastische LP moet ik eigenlijk zeggen uit 1963. The Revival of the Bebop, bijna. Uh, Dexter Gordon, Our Man in Paris. En speelt hij samen met Bud Powell, Pierre Michelot en Kenny Clark op drums. Our Love is Here to Stay. Oh, oh, oh, Je zei uh, Kenny-Clark-drums. Uh, Kenny-Clark-drums. Ja. Uh, Bud Powell-piano. Ja, het swingde uh, het als een uh, godgies, dat zeggen ze dan. Ja, dus. absoluut. ja ook uh, door de bassist, hoor. Want uh, dat valt me dan op. bassisten die over het algemeen kwartjes spelen, om het, het geheel te ondersteunen. Die maken het geheel, uh, ja, mits er natuurlijk ook een goede uh, drummer achter zit, uh, veel swingender. En ja. dan is een, kan een pianist ook veel meer uh, zijn gang gaan, zeg maar. Ja. Als je heel moeilijk gaat doen op Bas of op rums, dan uh, zwingt het niet meer. Nee, dit is de LP uh, Our Man in Paris. Ja. En daar staat een fantastische uitvoering op van het bekende nummer Night in Tunesië. Dat is oh. een van de mooiste uitvoeringen die op een uh, LP terecht is gekomen van uh, Dexter. Oké. Okay. Je, je had ook nog iets van, van een heel oudje, Doris Day, hè? Ja, Doris Day. Ja, ja, ja, dan denkt iedereen <laughs> natuurlijk aan al die tranentrekkende films... Ja. en uh, ja, prachtige ja. stem natuurlijk. Ja, maar zij heeft ook nog een jazz-LP uh, gemaakt, 1962. Ja. De LP is getiteld Duet. Ja. En uh, dat is samen met het andere privé trio Oké, okay. maar, maar eerst Julie London, toch? Want die eerst had... Julie London, ja. maar, maakt me niet uit, maar... <laughs> Ja, her name is Julie. Nou ja, de, voor de oudjes onder ons dat zegt misschien nog wel wat. Julie London, een Amerikaanse jazzzangeres en een, een kraker, Blue Moon. Blue Moon You saw me standing alone In my heart Without a love of my own Blue moon You knew just what I was there for You heard me saying a prayer for suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold I heard somebody whisper, please adore me and when I looked, the moon had turned to gold. Dat staat ons allemaal te wachten vandaag, uh, Aukko. Ja, en daar <laughs> hebben we natuurlijk wat muziek bij gezocht. En ik zei het al, we kiezen deze keer voor een paar echte klassiekers. Ja. Art Farmer. Ja. Uh, en hij heeft een LP gemaakt, Listen to Art Farmer and the Orchestra. Een LP uit 1962. Echt een hele mooie LP... En daar staat een wat onbekend nummer. Het is getiteld Raincheck. Nou, wie weet hebben we dat wel nodig vandaag. Ja, wat wordt het zo heftig voorspeld? Het, nou, ik geloof dat het in de middag wel eens een buitje kan vallen. Dus ze zeggen het nog voorzichtig. Dus <laughs> Raincheck is wel even verstandig als je naar buiten gaat. Oké. Okay. U luistert naar uh, ZFM luisteraars met uh, ZFM Jazz. En samen met Auko Beuving uh, ga ik tot 12 uur uh, vanmorgen samen uh, lekkere uh, nummers voor u brengen. En dit was er een van. Wat een mooie nummers heb je weer voor ons meegebracht, uh, Auko. Ja, dit zijn echt knallers, zal ik maar zeggen. Ja. Die, uh, die raken je meteen in het hart. Ja, uh, en, en Nina Simone, die is natuurlijk uh, niet geheel onbekend, uh, helaas overleden. Uh, maar er zijn ook uh, andere artiesten, waaronder popartiesten... die nummers van uh, Nina Simone hebben opgenomen. Nou, en natuurlijk een hele bekende nummer. My Baby Just Cares For Me. En uh, niemand minder dan George Michael heeft zich daaraan gewaagd. Heb jij iets met George Michael, uh, al? Ja, ik ben ooit een goede fan geweest. Uh, in, uh, een poosje geleden. Uh, de, de, natuurlijk van Wem, zou ik maar zeggen. Ja. En, uh, ja, en uh, de uitvoering Cowboys and Angels vind ik gewoon een heel mooi nummer van... Uh, George Michael, maar ook dit nummer wat je nu op klaar hebt staan... is natuurlijk ook fantastisch. Ja, top, top, Jesse. Jesse? hè? Ja. Dat is natuurlijk een figuur die uh, de nodige muzikanten achter hem weet te krijgen. Want dat is natuurlijk ook nog een voorwaarde om, uh, om een, een, een jazzy album te maken. En uh, hij heeft er meer jazzstukken op staan. Uh, kunnen we volgende keer wel eens uh, aandacht aan besteden. George Michael, maar jij hebt ook nog weer veel ja. mooie dingen voor ons meegenomen. Ja, ik, uh, je weet dat ik ook een filmliefhebber ben. En ik hou heel veel van filmmuziek. En in de filmmuziek uh, ja, zijn ook weer hele mooie nummers gemaakt. En Charlie Haddon en Pat Metheny hebben een cd met elkaar gemaakt. Beyond the Missouri Sky... Mm -hmm. En daarop spelen ze het nummer Het Love Team voor Cinema Paradiso. En, oh, nee. en Jij... die muziek is oorspronkelijk gecomponeerd door Enrico Morricone. Oh? En dat is een van zijn favoriete stukken. Want als hij ergens dirigeert, dan speelt hij altijd dit stuk. Ja, maar die en... Charlie is overleden, zei je? Ik dacht het wel. Niet zo lang geleden. Onlangs. Oh. En uh, ja, het is gewoon mooie muziek. En misschien herken je het thema wel. Het Love Team. Cinema Paradiso. <tied> om naar te luisteren. Op de zondagmorgen met een lekker kopje koffie. We zijn begonnen met black coffee dankzij het feit dat Madeleine Bell uh, zingt bij uh, Harlem Jazz. Uh, ook uh, Aletta Adams treedt aan, hè, Auko? Ja, uh, Aletta Adams treedt aan, maar dat... Ik kan eigenlijk nu een ander nummertje drijven. Iemand die op het Noordse Festival gespeeld heeft. Precies. Uh, Nikki Janowski is haar naam. Ja. Vele mensen herkenden haar niet. Maar haar grote voorbeeld is Ella Fitzgerald. En als je naar het intro luistert. Ik geloof dat de CD die ze. Ella. Uh, of The I Thing. Swing heette CD. En ja. dat is een CD 2008. Ja. Zij komt wel uit het stel van Quincy Jones. Ja. Maar ik zou zeggen. luister eens naar het intro. Het is eigenlijk heel bijzonder. En. Uh, zij zingt het hele bekende nummer, At Last. All right, this song, the theme of the song is a little bit mature for me. I'm only 13. So usually, to emote in the song, like to get emotion think of my dog. <laughs> so I'm gonna dedicate this song to my dog Hudson. He's a standard poodle, he's really cute. Animal Op die leeftijd en dan zo'n stem. En zo'n stem. Ja. Inmiddels is het een jaar of twintig. Ja. En haar laatste CD heet Little Secret. Ik heb even zitten twijfelen welke ik zou draaien. Maar ik, ik vond dit eigenlijk zo bijzonder. Met ja. een introotje van: als ik dit zo'n nummer moet zingen. Yeah. en dan moet ik aan mijn hond. Uh, dan moet ik de hond hekt, hoe heet die hond? Hudson Hetzer. <laughs> afstemmen. Ja. Heel bijzonder. Ik, tussendoor nog eventjes. Uh, ik heb beloofd dat ik voor iemand nog even een beetje reclame zou maken. Die treedt namelijk aankomende dinsdag. op in Vijf Huizen in het André uh, Kuipers-priëel. Uh, dat gaat dan niet om jazzmuziek, maar wel om heerlijke muziek uit de zestiger en zeventiger jaren. Deze week Tichelaar samen met Joop Wijkhuizen. Als u uh, niets te doen hebt, aankomende dinsdag luisteraars naar Vijfhuizen... Huizen en dan het André Kuipers priel Live muziek. Uh, niet zozeer jazz. Nou, misschien komt er ook wel jazz tussendoor. Ik weet dat eigenlijk niet wat ze allemaal op het repertoire bestaan. Maar in ieder geval uh, heerlijke muziek om van te genieten. En uh, ik heb beloofd dat ik daar even aandacht aan zou besteden. Nou, nou, bij deze dus. Uh, bij deze. Nou, een mooi moment om door te schakelen naar weer een instrumentaal nummertje. Naar een paar uh, vocalen. Ja. En uh, ja, er draait momenteel een film in de bioscoop. Yves Saint Laurent. Uh, allemaal wel kennen we die man. Een bekende modeontwerper. En de soundtrack van deze film is uh, uh, geschreven door Ibrahim Malouf. Een bekende trompetist natuurlijk uit de jazzwereld. Ja. Ik denk dat drie kwart van de soundtrack door hem geschreven is. Als je ook op YouTube kijkt, zie je aardig wat filmpjes... uit deze soundtrack die die speelt. Onder andere Pierre en Ives. We gaan ervan genieten. Yves, moet ik natuurlijk zeggen. Oké. Okay. Ja, dat was uh, Ibrahim Malouf, uh, de soundtrack Yves Saint Laurent, de film. Uh, ja, dit zijn natuurlijk heerlijke klanken om bij uh, wakker te worden. Uh, als u denkt, wat klonk die piano mooi, dat was Frank Woeste. En de sax werd gespeeld door Stefano Di Battista en trompet natuurlijk, Ibrahim Malouf zelf. Yves Saint Laurent, de soundtrack. Ja, en dan tijd voor iets heel anders. Een Amerikaanse jazzgitarist, uh, uh, Chuck Loeb. En die heeft met zijn echtgenoten en zijn dochters een prachtige cd gemaakt in 2013. Treedt onder andere ook op. Ik zag ze optreden in Madrid hadden gedaan. Uh, met, hij treedt op met Carmen Cuesta. En ze zingen een fantastisch mooi nummer van de cd Silhouette. En de Esta Tarda Die Over. Yesterday I Heard The Rain. Oké, okay, en dat is nummer 9, Auko? Nummer 8. Nummer 8, oké. Okay. Dan moet ik hem even terugzetten, want anders dan, uh, kondig je iets aan... en dan krijgen de luisteraars heel wat anders te horen. Carmen, Carmen Cuesta. La tarde vi beber vi gente correr y no estabas tú La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú La otra tarde vi que una ave enamorada Daba besos a su amor, ilusionada. En no estabas, esta tarde pichu. Carmen Cuesta. Ja. Een paar weken geleden, luisteraars en ook al had ik hier te gast... live in de studio, twee uur lang, Martijn Lutner. En Martijn Lutner is de gedoodverfde opvolger van, uh, van Toets Tielemans. Een man die dus mondorgel speelt... maar uh, wel op een hele bijzondere, uh, swingende en uh, virtuose manier. En uh, ja, Martijn heeft hier uh, twee uur verteld over uh, zijn ambitie... Voor jazzmuziek, maar ook andere muziek. En uh, het was een heel uh, gezellig uh, en muzikaal programma. En uh, ik kan het niet nalaten even wat van Martijn te draaien. Daar komt hij. Uh, een nummer uh, van uh, wereldbekendheid, mag ik wel zeggen. Danny Boy. Nou, we gaan er maar van genieten. uitvoering door Martijn Lutmer van Danny Boy. Hoe vond je daar ook al? Ja, ik vond top, top. Ja. Die tempo-wisseling, schitterend vind ik wat. Mooi. Hè? Vroeger in de jaren 50 luisteraars geen D zonder Doris en vandaag ook geen D zonder Doris, uh, Alco. Nee, Doris D, we zijn het al eerder. Een uh, echte jazz uh, LP, 1962. Uh, ze zingt dan uh, met het trio van André Previn en de LP getiteld Duet. Uh, My One and Only Love. makes me my... fall and spread them is the Een okay, van gehoorzaamheid gebied ons uh, alweer het laatste nummer... Uh, voor dit eerste uur in te zetten, Auko. Ja, en dan dacht ik dat is wel mooi om dan iets van Charlie Bird te draaien. Bird by the Sea. Ja. En uh, ja, ik denk een, een LP die in 1974 gemaakt is. Joe Bird speelt bas. En Bartel Nok speelt drums. En Charlie uh, hanteert natuurlijk de gitaar. The Way We Were... Um, nou, zei je net dat het, het uh, ongeveer vijf minuten zou duren. Of vier minuten zou duren. Ja, bijna. Maar uh, ik heb op mijn telletje drie minuut dertien staan. heb ik het goede nummer wel te pakken. Nummer negen. Tja, nou, dan is het drie minuut dertien. Oh, Oké. Okay. Ja. Okay. Nou goed, maakt allemaal niet uit. Het... Uh, het uh... Als, ik, als we nog eventjes uh, doorpraten, dan past het precies uh, tot de reclame... Niels de reclame voorbij komen, want luisteraars, zo gaat het nou eenmaal. Zo'n uur gaat heel snel voorbij. En uh, ja, we moeten af en toe eventjes uh, onderbreken voor uh, het nieuws en voor de reclame. Maar uh, we zijn straks nog een vol uur uh, natuurlijk bij u terug. Ook al met nog veel meer mooie muziek. Ja. Want ook uh, Alette Adams, uh, daar ga je straks nog uh, aandacht aan besteden. Ja, en Regina uh, Carter en niet vergeten Tok Tok Tok. De Duitse formatie, die okay. uh, jammer genoeg niet meer bestaat. Okay. The Great Voices of Harlem. Ja. Nou, te veel om op te noemen, eigenlijk, toch? Nou. Voor het volgende uur. Nou, tot straks, luisteraars. The Way We Were.